5 uur. Joeri Boekraat met het NWS-journaal. De PvdA eist meer dan een half miljard extra voor het basisonderwijs, anders stemt de partij in de eerste kamer mogelijk niet in met de onderwijsbegroting. PvdA-leider Ascher wil dat het kabinet de salarissen van basisschoolleraren gelijk trekt met die van leraren in het voortgezet onderwijs. Daarvoor is 580 miljoen euro nodig. Ascher wijst erop dat het lerarentekort blijft oplopen als er geen maatregelen worden genomen.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 De FNV volgt later vandaag. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard... van de hulpbisschop van de Chileense hoofdstad Santiago. Carlos Irarazabal zat nog geen maand op zijn post... maar was al snel in de problemen gekomen. De hulpbisschop had gezegd dat er geen vrouwen... bij het laatste avondmaal van Jezus en zijn apostelen waren... en dat we dat moeten respecteren. Ook zei hij dat vrouwen mogelijk graag in achterkamertjes zitten... Vrouwenorganisaties en critici van de katholieke kerk reageerden verontwaardigd op de uitspraken. De hulpbisschop was juist door de paus benoemd in een poging de rust terug te brengen in de Chileense katholieke gemeenschap die vorig jaar werd opgeschrikt door een groot misbruiksschandaal. Bij een routinecontrole in de haven van Antwerpen heeft de Belgische douane 3000 kilo cocaïne onderschept. De drugs waren bedoeld voor Nederland, mogelijk voor iemand in de regio Den Haag. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Er trekken stevige buien over het land. Daarbij is er vooral in het oosten kans op onweer. In de loop van de ochtend trekt de neerslag via het noorden weg en klaart het geleidelijk op. Smiddags is het 19 tot 22 graden en blijft het vrijwel overal. In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Does lief, dankjewel. Namens het internet en sieren.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 Gotta be honest girl. I think I can fall for you. Birds of planets, lighting inside us. While I touch your skin, you brush my lips. Come on, let me in,